9 uur. Jan van der Putten met het NOS wordt algemeen rustig verlopen. Wel raakte in Breda drie mensen gewond toen een automobilist op hen inreed. De politie liet de man blazen en hij had te veel gedronken. Uit de grote steden worden weinig of geen problemen gemeld. De koninklijke familie komt om 11 uur per trein aan in Tilburg voor de Koningsdagfestiviteiten daar. Dat bezoek duurt tot 1 uur. Miljoenen mensen hebben gisteravond het gesprek met koning Willem-Alexander op tv gezien. Het programma werd uitgezonden op NPO1 en RTL4. In totaal keken bijna 4,3 miljoen mensen naar het gesprek tussen de koning en presentator Wilfried de Jong. Bij het vliegveld van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Volgens bronnen van persbureau Reuters voerde Israël een luchtaanval uit op een wapenopslagplaats van terreurbeweging Hezbollah. De wapens zouden zijn geleverd door Iran, de grote vijand van Israël. Israël heeft niets over de aanval gezegd. De nieuwe Amerikaanse regering matigt de toon tegen Noord-Korea. In een nieuwe verklaring staat nauwelijks oorlogszuchtige taal. De laatste weken liep de spanning tussen de landen op en dreigde de VS met militaire actie tegen Noord-Korea. Washington staat nu open voor dialoog. Wel legt de Amerikaanse regering meer economische sancties op om zo de druk op Noord-Korea op te voeren om zijn nucleaire wapenprogramma te ontmantelen.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 Het weer, vanochtend geregeld zon, hier en daar in de kustprovincies een bui. Later vanochtend ook in het binnenland enkele buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. DFM, Dfm. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen knopend Evening en Lexmond 2 kilometer. Vertraging is bijna 10 minuten, dat was een ongeluk. Tot zover de verkeersinfo.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 die hier niet meer woont. Nee, niet, Rodes, en, uh, ja, Die is lekker aan het suppen... ergens in uh, de Seychelles, oh, Een prachtige tropische omgeving. Die heeft het gekeken, Pieter. Ja, nee. die heeft het goed gedaan. Ja, op Felicity Island. Ja. Huh? Wat dacht je, Kijk, ja. ik bedoel... De naam zegt het al. Ja. <laughs> goed, we zitten in tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we hebben nog drie heer. Interessante mensen die langskomen. Allereerst uh, Jerry Kramer. Daar, die zit al aan tafel. Daar gaan we praten over het watertourenplan... En de reactie van de VVD erop. En daarna, en daar ben ik zo blij mee... Toos Berger komt van de Stichting Classic Concerts. <laughs> eindelijk een keer niet Peter Tromp. Juist, juist. Maar eindelijk een keer Toos Berger, Die heeft er veel meer verstand van. En die kan het verhaal ah. goed vertellen. <laughs> ja, dat is eventjes een steek naar Peter Tromp toe. Uh, en tenslotte eindigen we met uh, restaurant Le Grand Prix... die zich voor gaat stellen. En dat doet Sherif El... Elimi, zeg ik het goed? Zeg je goed. Ja. Mooi woord. Goed, we gaan nu eerst praten met Jerry Kramer. Jerry, uh, dinsdagavond gemeenteraad geweest. En uh, jij bent uh, nogal uh, dwars geweest, als ik het zo lees in de krant, over uh, de, de nieuwe kaders voor het ontwikkelen watertourenplein. Uh, inclusief de watertouren, neem ik aan. Ja, want als je dat gaat bouwen. Goeiemorgen. Ja, want als je er gaat bouwen en er vallen voortdurend stenen uit de watertour op je dak, dan is het niet verheugend. Nee, nou, ik denk dat we in die situatie nog niet uh, zijn beland. Uh, die toren staan nog wel even vier overeind. Maar even, inderdaad, even, even voor de luisteraars. Jij bent van oorsprong je studie stedenbouwkundige. Je hebt Ik heb uh, op, uh, in, in op Delft gestudeerd uh, architectuur. Ja. ja, dus jij moet er toch wel behoorlijk veel verstand van hebben. Nee, natuurlijk, ik, ik, ja, van, van, van bouwkunde heb ik wel verstand. Uh, alleen hier gaat het over planontwikkeling. En uh, er is een gemeente, Zandvoort, die een stuk grond heeft rond uh, de Watertoren. En er is een mm. partij die uh, bezit heeft de Watertoren en de Villa Maris. En, uh, Dat is de ja. oude woning van Kors van der Meijen. Ja, en beide partijen willen graag uh, het gebied uh, van de Watertoren ontwikkelen. En daarvoor zijn we als gemeente... Uh, ja, nu bezig om kaders uh, te vormen. Of we hebben diensten gesproken over die kaders. Welke kaders? Want ik hoor steeds mijn nieuwe kaders. Waar hebben we het over? Kan je een paar voorbeelden van kaders noemen? Nou ja, zoals je weet uh, stellen we... In, uh, zeg maar, als gemeente stellen we bestemmingsplannen vast. Dus daar bepaal je zeg maar, als, als, als raad hoe hoog bebouwing mag zijn... hoe diep bebouwing mag zijn wat voor bebouwing, hè? dus uh, of het woningen moeten zijn... of dat er meerdere bestemmingen mogelijk uh, zijn. Uh, je bepaalt zeg maar, of er dus, uh, daken moet, schuine daken, platte daken. Dat soort uh, kaders uh, stevig vast in een bestemmingsplan. Alleen, uh, waar we nu zijn uh, beland in de fase van, van het uh, project uh, Watertorenplein... is dat de Raad compleet de kaders heeft losgelaten. Dus ze hebben gezegd, uh, er zijn drie initiatiefnemers... Um, die architecten, om het eigenlijk uh, uh, duidelijk te zeggen... Die, die een plan hebben. En uh, ja, de gemeenteraad uh, denkt dat zij kaders hebben gesteld. Maar ja, wij, wij als VVD zijn het daar niet mee eens... en hebben gezegd dat er geen, uh, geen kaders zijn... want het bestemmingsplan wordt losgelaten. Dus, dus ja, we weten niet hoe hoog het daar gaat worden... we weten niet uh, welke richting het op of het plein helemaal volgebouwd gaat worden... wat voor woningen daar gebouwd worden, uh, gaan worden... In die, in die fase zijn we nu beland. Is helemaal is architecten... Dus iedereen die kan eigenzinnig een plan nu indienen? Ja, nou niet iedereen dus. Want, ah, deze drie. Ja, deze drie. En dat is al merkwaardig. Dat je als je over planontwikkeling hebt... Uh, dat er maar drie partijen zijn geselecteerd. Zonder daar criteria aan te stellen. Dus we weten niet eens of die architecten... Um, bij welke uh, investeerders daarbij horen. Het is niet zo dat een architectenbureau een, een, een plan zoals het Watertorenplein kan ontwikkelen. Die middelen hebben ze simpelweg niet. Dus daar horen investeerders bij. We weten niet wie dat zijn, dat is heel onduidelijk. Uh, we horen natuurlijk Watertoren CV, uh, een groepje wat samen met bijvoorbeeld Springtij uh, architecten samenwerkt. Uh, maar Watertoren CV heeft nog nooit wat ontwikkeld. Dus daar hoort een andere partij achter te staan. Alleen dat is onduidelijk. En we hebben dus, um, ja, normaal gesproken zou je eerst de kaders vaststellen. Stel je het bestemmingsplan vast, stel je als gemeenteraad vast... wat voor bebouwing je daar wil hebben, uh, wat voor type woningen je daar wil hebben... hoeveel groen je daar wil hebben, al dat soort dingen. Maar dat, en, is, dat is nu gebeurd? Nee, nee, dat is dus niet gebeurd. Dus we hebben nu de kaders en, vastgesteld? En sterker nog, we hebben dinsdag een raadsvergadering uh, gehad... Uh, waar we dat zouden gaan vaststellen. En smiddags zijn de plannen al ingediend. Ja, daar kom ik aan poort op. Maar de nieuwe kaders zijn dinsdag in de gemeenteraad vastgesteld. In de meerderheid. Ja, dat denken ze, ja. Dat is gebeurd. Ja, maar dat zijn geen kaders. Wat zijn het dan? Het zijn, ja, er is niet eens een bestemmingsplan. dus Het is totaal vrij. Maar er was toch een bestemmingsplan? Ja, maar dat hebben ze losgelaten. Dus ze zeggen, zodra er een plan komt wat buiten het bestemmingsplan valt... Um, ja, moeten we dat ook toetsen. Maar e, waar even, we dan... Even, even terug, want je zegt het is niet vastgesteld. Het is dinsdag vastgesteld in nieuwe kaders. In meerderheid, in ja. ja, nou de raad. Ja. Nou ja, er is iets vastgesteld. Ja. ja. Maar het is nergens op gebaseerd? Nee. Dus er kan nu van alles gebeuren. Iedereen, althans de drie architecten... De drie, de drie architecten kunnen een plan indienen. Uh, zonder dat ik als, als raad uh, duidelijk... Weet waar we nou dadelijk aan gaan toetsen. Maar kunnen ook andere architecten nog een plan indienen dan? Nee. Dat kan niet. Het zijn die drie. Ja, ja het zijn drie, die drie architectenbureaus. Die en architecten. ik, ik kan nergens achterhalen waarom die drie zijn geselecteerd. Dat is, nou, dat is heel, je heel onduidelijk. Je, je neemt dinsdag iets aan. Mm. En de, architecten moesten, de drie architecten moesten al ruim daarvoor hun plannen indienen. Die hebben die middag. Zonder, zonder ja. kennis te hebben van welke kaders werden vastgesteld. Nou, sterker nog, de, de, de, het college, dus de, de wethouders... hebben een brief gestuurd naar de drie architectenbureaus. En daarin al een ja, conceptraadsbesluit medegedeeld... van wat de raad zou gaan vaststellen. Als ja, Dat zou het gaan worden, terwijl de gemeenteraad er nog over moest spreken. Dat Dat is heel merkwaardig. En zeker als je weet dat, dat je als gemeente toch... Ja, en als raad zit moet weten hoe het ja, staatsrechtelijk in elkaar zit... Dat, dat, dat de gemeenteraad pas de kaders vaststelt. En uh, ja, er kwam kritiek van andere partijen die zeggen van... ja, we hebben toch informeel hierover gesproken? Ja, informeel, daar blijft het ook bij. De gemeenteraad stelt de kaders vast. En uh, ja, de VVD is duidelijk van mening dat er op dit moment geen... Uh, ja, heldere kaders liggen waar we op kunnen toetsen. En we dus een soort van... Uh, ja, ik heb het als een soort van schoonheidswedstrijd uh, betiteld... Uh, van plannen die we... Ja, ja, wat, wat, wat de meerderheid van de raad dan mooi vindt. Dus nu wordt er gewoon gekeken naar de mooiheid van het plan... maar niet naar datgene wat je eigenlijk wilt in een bestemmingsplan. Ja, dus als je dadelijk uh, zegt van... Uh, stel in het uiterste geval... Er komen drie uh, plannen uit die, die je niet uh, bevalt... Hè, omdat het te ver buiten het bestemmingsplan uh, uh, komt. Ja, dan heb je geen enkele podium op te staan om te zeggen... dit, dit doen we niet. En dan kan de architect nog een, uh, ja, een eising dienen bij ja. de gemeenteraad... van ik wil een uh, financiële vergoeding hebben. Ja, maar wie, is die, wie, wie, wie zijn die architecten? Die, die architecten die zijn uh, vooraf niet getoetst... met welke investeerder daarbij hoort... Dus het is ja, totaal onduidelijk van wat er nu, uh, nu gaat uh, gebeuren. En, en, en heel vervelend in dit, in dit verhaal is ook dat, dat als er vragen gesteld worden aan, aan het college... en de wethouder dan geen antwoord kan geven... hij uh, brieven verstuurt of zijn ambtenaren brieven verstuurt waar hij de inhoud niet van kent. En wie is de wethouder? Dat is de heer Demmers. Oké. Okay. Maar wat nu? Ja, nu, nu liggen er plannen um, bij het college. En ja, ik ben heel benieuwd hoe zij dat... Heb je ze dat... gezien? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Heeft iemand van de raad ze gezien? Uh, zover ik weet, niet. Niemand, nee. Hoe moet je dan verder? Ja, dat is de, de vraag. De, wat, wat ik weet is dat er een, in de planning staat... dat we in mei uh, maquettes krijgen te zien. En ja, dan hebben we dus een, een visualisatie van de plannen... Maar een duidelijk toetsingskade, ja, dat ontbreekt. Maar dat zijn misschien weer hele andere plannen dan ze eerst hebben ingediend. He? Dat, ja, dat, dat is gisteren. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb op Facebook uh, hebben de diverse initiatiefnemers, architecten, hebben al plaatjes ja. laten zien. Maar wat ze uiteindelijk hebben ingediend bij het college, dat is voor ons uh, onbekend. Oké, okay, dan komt in mei komt het weer terug. Commissie of in de raad. En dan heb je die maquettes, kan je zien. En wat dan? Dan gaan we de hele discussie weer opnieuw beginnen. Ja. Nou, dan, is, dan zijn we zo een paar jaar verder. Nou, waar ik dus bang voor ben... is dat er dus uiteindelijk uh, wellicht een plan wordt gekozen... waar een heel bestemmingsplan voor moet worden gewijzigd. Uh, of te komt uit hun criteria. Hè. Ik, ik, ik praat even dan in het geval dat, dat ik meedenk... met wat het college uh, tracht te doen... Dat ze volgens hun criteria dan een plan kunnen kiezen, wat dan het beste uit de bus komt. Ja, en als dat een plan is wat, waar een bestemmingsplan voor moet worden gewijzigd, ja, dan zal je een heel nieuw traject moeten ingaan voor een bestemmingsplan. Nou, we weten. Dan ben je drie Dan ben je een heel. Je bent sowieso al een jaar verder en uh, uh, laten we uh, wachten... Met, pro met protestacties uh, ben je drie jaar verder. Als, als de bewoners be beweren wat ze nu al stellen... wij gaan tot het uh, gaatje, tot de Raad van State... Ja, dan zijn we zeker een aantal jaar verder. Ja. Dat is jammer, lekker. jammer. Ja, dat is gewoon zonde en, en, en helemaal zonde als we gewoon zien... dat we in Zandvoort met diverse projecten al op ons uh, ja, plaats zijn gegaan... Uh, ik hoef me in de herinnering te brengen hoe het bij het Louis-Davids-carré gaat. Het is nog steeds geen gerealiseerd plan. Er ligt nog een heel open, braak stuk grond. We zijn bezig op het Badhuisplein. We zijn bezig met de Entree Zandvoort. En het lijkt wel of, of deze coalitie. Uh, ja, portementen wilde maken met de coalitie die de vorige periode. Zat. Want die hadden duidelijk gesteld. We gaan eerst ons focussen op de bestaande projecten die er al zijn, die. Uh, ja. Goed realiseren. En, uh, nou, en Vervolgens komt dit Watertorenplein er uh, tussen. Zonder dat daar een, een, een vraag vanuit de raad lag richting het college om dit te doen. Uh, het is op initiatief uh, van toenmalig wethouder Cohen geweest. Die een plan uh, heeft laten ontwerpen voor het Watertorenplein. Uh, waar achteraf het college goedkeuring heeft moeten geven voor de facturen uh, die er... Uh, kwam te liggen. Dus er lag helemaal geen, geen opdracht vanuit de gemeente... voor die, voor, voor dat, die studie Die uh, is gedaan. Nou, En men is als een, ja, een dolle daar achteraan gaan rennen. En vervolgens zijn er twee plannen bijgekomen... van de Biase en van AG-architecten. En, en die ja, en mochten ook een factuur indienen? Nee, nee, zover ik weet is er voor de rest geen uh, factuur. Er is maar één factuur betaald. Ja, en op die factuur is ook nog eens uh, ja, een korting gegeven dat maakt het nog helemaal spannend... Dat, dat, dat de architect een korting gaf voor acquisitie... als hij de plannen zou krijgen. Want ja, dan kon hij ook uh, zijn plan verkopen... aan de initiatiefnemers rond de Watertoren. Maar ik blijf ermee. Wat nu? Want ja, ik, ik zit een beetje met de nieuwe Kamer. Ja, ik, ik, ik, ik wil heel graag op die, die, die, die, die vraag antwoord geven. Maar ik denk dat je die aan de wethouder uh, zal moeten stellen. Ik weet het dus niet. Ik heb dus geprobeerd... De raad van te overtuigen om heldere, duidelijke kaders te stellen. die ook getoetst kunnen worden. waarin we dadelijk kunnen. kunnen uh, ja, echt, uh, gewoon uh, kunnen zien en uh, toetsen. Wat we, ja, wat, waar die plannen aan moeten voldoen. Maar als en dan denk, geen achteraf. Uh, maar hier, als ik dan kijk naar de commentaren van andere raadsleden. die uh, een beetje verwijtend naar je kijken. Uh, zoals Astrid van der Veld, de Gemeente Belangrijk Zandvoort. Uh, jij zoekt naar Manhattan aan zee. Ik heb geen idee waar ze het over heeft. En ik heb wel vaker uh, geen idee kijk, waar, waar het dan... Ik, ik, ja, ik, als ik kijk naar Jan B. de CDA, je hebt boter op je hoofd. Ja. Nou, waar slaat het op? Ik, ik zou het niet weten. Dat is gewoon dat, ja, ik, ik denk dat er heel veel frustratie zitten bij een aantal uh, raadsleden... als de VVD iets, iets zegt... En ik moet je eerlijk zeggen, wij, wij, wij zitten scherp altijd in het debat. Maar ik probeer het altijd op de inhoud uh, te spelen. En, uh, en ja, dit zijn typisch uh, opmerkingen op de man. Zonder dat ik nou echt weet waar het, waar het over, uh, over gaat. Ja. Ik ben ermee begonnen. Jij bent de deskundige op het gebied van architectuur en alles wat ervoor nodig is. Dus dan zou ik als we gaan nou, goed Nou, Laat ik het zo stellen. Ik zit bijna twaalf jaar in deze gemeenteraad. En ik heb een aantal projecten meegemaakt. En dus ik heb best ervaring van hoe dingen uh, goed zijn gegaan. En dingen ook uh, verkeerd zijn gegaan. En ja, die kennis uh, ja, mis ik bij een aantal raadsleden hier uh, op dit moment. En dat ja, vind ik best ernstig. Uh, jij had graag als VVD uh, andere kaders willen indienen. Maar dat heb je niet gedaan omdat het toch al was bepaald. Ja, ik herhaal ik wat er in de krant staat, hè. VVD had graag andere kaders op willen nemen, omdat de stukken al ingeleverd waren. Wat had dat geen zin meer. Al dus Jeroen Kramer. Nee, die middag waren de plannen al ingediend. Dus ja. Lijkt me een beetje raar om achteraf, als plannen al ingediend zijn, om nog ka nieuwe kaders te gaan stellen. Welke had je in. Uh, ik had uh, zeker willen bepalen dat uh, de hoeveelheid woningen die daar gerealiseerd moeten worden. En ook de type woningen. En voor de VVD is gewoon een, een, een, ja, een helder standpunt. Het bestemmingsplan is, uh, is voor ons uh, ja, geldend. Dat willen we niet van afwijken. Dus moet binnen de kaders of de grenzen van het bestemmingsplan... Binnen het bestaande bestemmingsplan voor, uh, voor, de, voor de Middenboulevard en van dat gebied dan, Waterplein. Maar dat betekent ook voor de Watertoren. Want wil je dat een beetje exploitabel maken... dan moet die iets verbreed worden aan de voet. En dat mag niet. Ja, Pieter, dat, dat, dat stel jij. Ik, ik weet dat niet. Ik, uh, de, de, die financiële kaders die zijn allemaal niet getoetst. En dat ligt ook helemaal geen kader uh, rondomheen. Uh, dus dat, dat weten we niet. Heerlijk, hè? zit dus je in de gemeenteraad... En... Je weet het niet. Het lijkt wel of het nou, niet Nou ja, ik, lukken, ik heb een he? idee van hoe ik het zou doen. En uh, ja, het college weet het beter. En de ze kregen de steun van de meerderheid van de raad. Dus ja, we zullen het gaan zien. Maar blijven het kritisch volgen. Ja, meer kunnen we niet doen. Nee, nou, we blijven het inderdaad kritisch volgen. Ik wens je veel succes. Dank je wel. wel, Jerry. Graag gedaan. Dank voor je komst. Zijn we terug? Ja, Goed zo. Wow. Oh, jee. oh jee, Gelukkig hebben ja. we niets gekks gezegd hebben. Goed, dit was. Uh, no Hij zat me zo smeekend aan oh, te kijken. Wauw. Ik denk, ik moet zeker de muziek wegdraaien. Simon en Carfonkel. Ja, en we gaan meteen door in de muziek. Want we zitten met Toos Bergen aan tafel. Goedemorgen. En Goedemorgen. Toos ja. is Biden. penningmeester. En is eigenlijk de regisseur van. Secretaris, of Secretaris of alles, van je. Van je. alles. van de stichting Klessen van Zandvoort. Ja. En ik ben er zo blij mee, hè? Want ja, met toast dan heb je echt de deskundigheid aan tafel. Zeker Sorry, weet, Peter Tromp. Zeker weten. Goed. <laughs> nou, dat, niet zo opscheppen, Pieter. Dat gezegd ik kan hebben. Kan jouw woorden hoor? Ja, het zijn mijn woorden. <laughs> en Morgen zal ik Peter eventjes erop aanspreken. Oké. Okay. Um, we gaan weer uh, morgenmiddag genieten van een fantastisch concert. Ja, ja. We hebben twee prachtige dames, mag ik wel zeggen. Het duo Heemsbergen en Van Jaarsveld. Angelique Heemsberger speelt uh, piano. En Nicole van Jaarsveld, klarinet En zij hebben een mooi programma uh, samengesteld met z'n tweeën. Ze zijn al tien jaar samen. Ze vieren dit jaar hun zeventien, in 2017 hun tienjarig bestaan. Mm -hmm. En uh, ja, die dames die zijn zo op elkaar ingespeeld. Dus die, die, die volgen elkaar feilloos. En, uh, de een hoeft maar iets, uh, hey, een knikje of een... En met de ogen even een en blik een en de ander weet precies wat er gebeuren moet. Dat is ja, heel mooi om leuk. te zien. En, en die twee die hebben al heel wat optredens achter de rug. Ja, in ze die hebben die ook er... in verschillende vormen. En concertgebouw. Concertgebouw, maar ook in andere samenstellingen. Want het, ja. dat, ze hebben het hier in het programma over het VIVETSA-trio... dat heeft bij ons ook alles opgetreden. En daar speelden zij dus ook in mee. Dat is dan weer wat uitgebreider. Ja. Hè? Nou, zit dan op... ze, ze kennen de weg naar uh, de Durpskerk. Ja, ja, ja dat <laughs> klopt. Dus ze komen graag hoor. Ja, <laughs> maar ze ver... wat... zijn niet alleen. Nee. Wat mij verbaast in het programma, dat is dat steeds weer optredens zijn in Tivoli. In In, in, in, in Tivoli, uh, Vredenburg. Ja. Daar wordt steeds Utrecht naar verwezen. Ja, we ja. hebben ze een heleboel optredens gehad met ja. kamermuziek jij Nee, ik ben er zelf nooit geweest. Wat ik er wel ooit over gehoord heb, is dat uh, de akoestiek... toen het pas ge gebouwd was, hè, ja. dat theater... of die operazaal, hoe je het wil noemen... Dat was, toen was de akoestiek niet goed. En uh, daarom werd er niet graag gespeeld door orkesten. Uh, ja. Daar hebben ze schijnbaar wat aan gedaan. En dat hmm. moet dus nu wel een heel groot stuk verbeterd zijn. Ja, maar ik ben er zelf nog nooit geweest. Voornamelijk kamermuziek. Want ik weet dat Chine Jansen daar ook altijd haar ja, ja, concerten klopt. heeft. Ja, ja, ja. Dus het is toch wel ja. bijzonder als je dan daar gaat spelen met je duo of trio. Ja, nee, dat absoluut is het sowieso bijzonder. En ze spelen ook in de kleine zaal van het concertgebouw. Nou, dan ben je wel, uh, kan je wel zeggen dat je iets het, bent. Hè, ja, dat, je dat je gedaan. Uh... En ze hebben ook een CD. Ze hebben ook een CD en een prachtige website en uh, ja, het is gewoon een, een duo wat heel goed aan de weg timmert en, en hele mooie muziek maakt samen. Wat dus. voor muziek gaan ze morgen maken? Nou, ze gaan on, uh, Camille Sessant staat op het uh, programma. Ja. De Sonaten. Uh -huh. uh, Mozart, klarinetconcert staat Ja, dat kent uh, iedereen uh, natuurlijk. Uh, ja, uh, vooral de oudjes weten dat uh, ja, is met prachtig. Benny Goodman's story. Ja. <laughs> dat hij even Mozart gaat spelen op zijn klarinet. Ja, ja, ja, leuk is dat. En dan uh, gaan ze een stuk spelen van Pierre Zola. Uh, Vinci, ik ken Gerald Vinci, ik heb geen idee wat, ja, wel was, wat voor componist dat is. Zou het eens naar moeten kijken? Uh, en Paul Jean-Jean zegt me ook helemaal niet en ze eindigen met een Rhapsody in Blue van oh, Gerswin oh, oh, oh, oh. je, je bent er al op gekleed ik gegeten. ben er al op gegeten. <laughs> ja. ik ben al helemaal in Blue <laughs> goed dat is de. morgen de kerk is open om half drie half drie gaat de kerk open drie uur begint het kussentjes meenemen kussentjes zelf kussentjes. meenemen is wel zo handig uh, en slechts 5 euro. En ik vind het zo grappig: Joop Vanes schrijft altijd. En daarvoor krijg je ook nog een programmaboekje. Ja. Maar zo is het wel. Ja, oh. Zo is het wel. Ja, het, is echt, het is echt geen geld hoor. Ja, het is echt heel goedkoop. Ik verbaas me er ook al door over. Ja, Hoe nou ja, we weet, weet je, zolang het kan, ja. en zolang Jouw we het redden, en zolang de pot uh, nog een klein ja. beetje heeft, zeggen we, gaan we door. Jullie gaan en, tot het gaatje, hè? Toch? We gaan tot het gaatje. Ja. De pauze is halverwege. Pauze okay. is halverwege, lekker en, een kopje koffie, en kopje thee. En iets voor vijf uur is het afgelopen? Ja, ja ongeveer, ongeveer, ja. Het ligt eraan of ze nog een toegift geven of niet. Maar na vijf is het bijna nooit of het moet zo'n uitgebreid programma zijn. Maar, het uh, ziet er spectaculair uit. Het, het ziet er mooi uit en uh, ik denk ook dat het erg mooi is, ja. Ik verheug me op uh, Mozart. Op wie? Mozart. Oh, de op Mozart, ja. Het Concert. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, dat, ik ook, Pieter. Dan, dan, dan gaan komt, we genieten morgen. Ja, dan komt de herinnering weer boven uit de Benny Goodman story. Nou. De goede ja, ja, ja, ik, ja, dat is goed. Ja, ik... Uh, nou, en wat ik wel ook altijd heel erg leuk vind... dat, dat vraag ik altijd, hè... dat mensen die komen uh, de uitvoering komen geven... of ze uitleg willen geven over de stukken die ze spelen. Ja, dat is leuk. En ja, dat, ja. daar wordt zo goed gehoor aan gegeven. Ja. Dat, uh, mensen waarderen dat heel erg. Dat er een beetje uitleg is van... Uh, de een doet dat met een kwinkslag... en de ander ja, die weet daar serieus. nog een leuke anekdote ja. aan toe te voegen. En, maar ze geven altijd wel de oorsprong... of het ontstaan van een bepaald muziekstuk. En ja. dat uh, waarderen mensen altijd heel erg. Heerde, saint kan je daar nog iets over zeggen? Ja. Camille saint -San. Camille saint ja. Het, het, die heeft zulke prachtige werken. Ja. Dat, uh, ja, dat... het uh, is ook een van mijn favoriete componisten, hoor. saint ja. Ja. Je krijgt er de rillingen van? Als nou, begint. rillingen niet, maar. De, de, kippen, je moet, ja, te, je moet technisch heel begaafd zijn om dat te kunnen spelen. Ja, Absoluut. ja, ja. ja. Dat. Ik heb ooit eens een keer toen. Uh, Carnaval des Animaux. Ja. Er ja. ergens Was ik ergens. En werd, dat stuk werd gespeeld. En daar was een man bij. En die ging aan de hand van bloemschikken. Ging die dat muziekstuk verbeelden. En dan, hè, dan uh, nee, het was niet carnaval des animaux. Het was dat, dat uh, de, de, de doden opstaan uit het graf. Ja. Hoe heet dat stuk ook alweer? Ja. Nou, Jij bent ja, Noem, dus maar, noem maar. Ja, nou ja, in ieder geval... En, Ik weet wat je bedoelt. Maar hij deed dat zo mooi met die bloemen. Dan kwamen die bloemen omhoog. Hè, dat waren dan die doden die in de nacht... Het uh, na, is uh, de, de graf, dans macabre. Uh, na, en, en dan op het laatst... dan gingen ze weer terug het graf in. En dan dekte hij dat bloemstuk af... met allemaal klimop. Dolly zegt het goed. Dans macabre. Inderdaad, dat is ze. Uh, dankjewel. dankjewel. Maar dat was zo mooi. Dus dat stuk zit zo visueel... ook in mijn hoofd. Dat is echt bijzonder was dat... om mee te maken. Maar hoe je dan... He, twee heel verschillende dingen, muziek en bloemschikken. Hoe je ja, dat samen kan brengen en daar gewoon iets heel moois van kan maken. Prachtig. hebben we het vanmorgen gehad, half drie. Eh, kerk open, drie uur begint het, zeven en, half euro. Zeven, en vijf euro. vijf euro. Je <laughs> bent al aan het horen. Je ja, bent nou die Jij twee vijf De commissie. Ah, ja, mensen mogen me altijd meegeven. Dat bedoel ik. Tuurlijk, tuurlijk. Vrienden zijn altijd welkom. ja. ja. Um, wat krijgen we volgende maand? Kun je dat wel zeggen? Nou, dat is uh, dat wordt dan weer een klapstuk, hoor. Ik, we, soms hebben we van alles een klapstuk, is een klapstuk. Alles is een klapstuk. Maar we hebben volgende maand hebben we het barbershop showcore, barbershop showcore, Real City Sound. Oh. En uh, dat zijn dan die mannen die daar uh, in een prachtige pakken daar een, een, oh, mooi. echt een show gaan oh, geven leuk. met mooie, uh, leuke, toegankelijke ja. muziek. Ja. Ze zingen ja. en uh, ja, en komen niet uit de Nederland, Nee, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, die, ja. Die, die, die komen uit Haarlem. Uit Haarlem? Ja. ja, barbershop, showcore, Wales City Sound. En Wales City Sound is heel groot. En ze hebben verschillende onderafdelingen. En dus dus barbershop is 100, Core is er één 100. van. Want als volgens mij alles zingt, het is een hele koor... nou, dan, dan heb je 100, 150 man. Ja. ja. En ze hebben een kinderkoor. En, ja, ja, ja. En, nee, dat is gigantisch hoor. Je moet maar eens op hun website kijken. Het is echt heel ja, cool. leuk om te zien. En ze hebben ook allemaal zo'n grote snoer. Ja. <laughs> en het klinkt goed. <laughs> het klinkt heel goed. Nou ja. Ja, en ik ja, ik zelf verheug me nog het meeste ja, ja. natuurlijk op de decembermaand. Ja. Ik kan niet snel genoeg komen. Want dan komt? Ja. Met ah. Daniel Weinberg. Hè? En, ja. en, en ons kerstconcert met en de te Staan. Dan, dan krijg je druk. Heel erg druk. Dan? dan krijg jij het heel erg druk. Dat, dat is een drukke maand, maar dit vind ik helemaal niet erg. houd me van de straat. Ja, nou, dat is waar. <laughs> dat is waar. <laughs> ik heb toch niks te <laughs> ik doen. Ik heb toch niks te doen, nee. <laughs> toch, we ja. kijken naar uit. We gaan eerst morgen genieten. Ja. Ja, zo is dat. Van de dames ja. en, uh, en Emerson kijk... Bergen en van Jaarsveld. Ja. En ik kijk uit naar de rest van het jaar. Ja, oh, ja, en jullie zijn top. zo goed bezig. Ja. Ja, dat vinden wij ook. En dat al 17 jaar lang, hè? Kom, dat kom, mag kom, toch wel eens een keer gezegd worden. Complimenten. Ja. Ja, ja, dat vind ik soms wel eens. Dan hoor ik hier om daar wel eens om me heen... die 10 jaar dit en die ja. krijgt dan ja. een Zandvoortse oorkonde of zo... en die doet zoveel jaar dat en die krijgt... Van de meneer de burgemeester, iets en. Hebben nee, jullie nog nooit iets gedaan? Wij doen al 17 jaar. Oh, uh, nou, Zandvoorts, een waarderingsspel, uh, dat mag onderwerpen. We hebben nog nooit hier. iets gehad. Huh? Nou, kijk. Dan denk ik van, nou ja, nou, van misschien wachten we wel krijg je dat ons een, wel. hoor 20 jaar ja. volmaken. Van mij ook, een groot compliment. Want <laughs> nee, weet je? Hoor, maakt me niet nee, uit, want nee, nee, daar nee, doen nee, we nee, het nee, ook niet voor. Nee, maar weet je. soms verbaast het me wel eens. En dan denk ik van, mensen weten toch wel dat we dit al zo lang doen. Maar die weet? We zijn bijna één met het zandvoortje. Ik weet het. Ja, ja, jij weet, weet het. het. Nee hoor. Dus, Komt bed goed. Bedankt Dankjewel, en Graag succes. gedaan, Tot de jullie volgende ook maand weer. Ja, en uh, ik hoorde net aan Pieterse stemmen. ik had een liedje klaarstaan... maar ik hoor Pieter zeggen uh, de naam Benny Goodman... en het ging met zo'n melancholieke warmte dat ik had bedacht... we gaan iets draaien van Benny Goodman. Komt-ie, zing, zing, zing. voor mij. Ja. U hoorde Benny Goodman met Sing Sing Sing en net de drum solo van Gene Krupa. Die daar eventjes uh, de ritme <laughs> erin bracht. Uh, ja, ik zie hier Don de Gebber achter me staan. Die wordt ook helemaal gek. Ja, graag koffie. Ja. Maar dit is de muziek die jij ook uh, lief hebt. Ja, ja. Die kent hij ja. ook. Ja. ja, Benny Goodman met Sing Sing Sing. Een sensatie was dat. Wij zitten met. Uh, onze laatste gast, Onze Pieter. laatste gast. En ja, het is niet zomaar iemand. Nee, heel bijzonder iemand. Eh, uh, shir <laughs> Shirf. El Elimi. El Elimi. El Elimi. Ja. ja, in één keer goed. In één keer, ja. Het is even <laughs> oefenen voor mij hoor. Je bent hier samen met je vriendin en ja. die blijft lekker op afstand zitten. Ja. Je mag er gewoon bij komen zitten. Maar dat wil ze liever niet. Nou. Kom erbij zitten. Je ja. heeft niks te zeggen. <laughs> nou, dat is een <stuk> gezellig, <laughs> En, uh, als, als ik deze naam noem, uh, Sheriff, dat is je voornaam. Ja, dat klopt. Dan uh, zit ik meteen de eigenaar van restaurant Le, Le Grand Prix. En dat ligt aan de burgemeester Engelbestraat. Juist, naast de uh, La Fontanella. Nou. Italiaans... Oké, okay, leg me eventjes uit. Burgemeester, ik zeggen, burgemeester Veen, Dat is de verhoging op de passage. Ja. Heb je, op de hoek heb je de Italiaanse restaurant La Fontanella. U daarnaast, hoorde Gary Rutte nu? Ja, ja. Daarnaast zit Le Grand Prix, al 16 jaar. Ja, en bijna niemand in Zandvoort... Hallo, ik ben er geweest. Ja, dat weet ik, maar heel veel mensen kennen het restaurant niet. <laughs> Toch? Ja, dat klopt inderdaad. Dus, uh, vandaar dat ik vandaag ook op de radio ben. Ja, ik, ben ik heb gezegd, je komt nu, kom je, ja. kom je op de radio. Gewijs leuk. Ben. Want ik, ik heb jullie je website ook even bekeken. Ja. En dat ziet er voortreffelijk uit. Ja, dat ja. Uh, dankjewel Pieter. En dat varieert van... Uh, prachtige voorgerechten, Ze tot pizza's, het. tot biefstuk, tot vechse vis. Ja. En pizza's, en uh, pasta. Pasta, steaks, perribs. enzovoort, enzovoort. En tegen vriendelijke prijzen. Ja, dat klopt inderdaad. En je bent 24 uur uh, beschikbaar, jaar in, jaar uit. Uh, niet een, een zomerseizoen, nee, het hele seizoen niet. Maar hij is, hele nu jaar is hij hier, open. omdat hij heeft het nu overgenomen van zijn vader... Sorry, ja. ja. En daarom zit Sheriff hier. En uh, ik heb in het verleden wel gevraagd of, of uh, jouw vader zou komen, maar hij ja. wilde nooit komen. En nu Sheriff dit overneemt van zijn vader per 1 maart, ja. kan hij dus nu ja. komen om te vertellen van... Uh, hoe goed uh, restaurant het is. Ja, dat klopt inderdaad. Heb je het veranderd uh, sinds je het overgenomen hebt? Nou, het zit zo. Ik heb, uh, ik werk eigenlijk, sinds 1999 zitten we op, uh, op deze locatie. Mijn vader ja. zit al sinds 1987 uh, in Zandvoort. Hij is heel ondernemer. Hij uh, is begonnen bij uh, Swammer Amun. En toen heeft hij eetcafé Santé gehad. Um, en sinds 1999 zitten we dus hier. Um, ik heb daar eigenlijk altijd gewerkt. En uh, uh, vijf jaar geleden ben ik gestopt. Dan ben ik op kantoor gaan werken. Um, wat uh, onwijs uh, ja, goed was en ook wel leuk, veel ervaring op gedaan. Uh, maar het bloed uh, ja, kroop waar het niet gaan kon. En uh, toch weer terug in de horeca. Uh, dus dit jaar doe ik het samen met mijn vader en hoop ik het volgend jaar over te kunnen nemen. Um, ja, om, uh, om er uh, ja, nog wat moois van te maken. Dus we zitten er al 17 jaar. Um, ja. We zijn bezig met wat aanpassingen, we hebben al een beetje verbouwd. Um, maar het is nu uh, vooral ook uh, ja, leren van de ervaring van, uh, van mijn vader en van mijn moeder ook. Die ook al natuurlijk zo lang het vak zit. En je vriendin? Uh, mijn vriendin heb ik zelfs uh, daar leren kennen. Dus we uh, ga nou, gaan inmiddels al negen jaar uh, samen. <laughs> ja. En die gaat ook een zaak werken? Die, uh, nou, die blijft voorlopig uh, thuis. Die vindt het helemaal niks bij mij samen te werken. Dat, uh, ja. je? Daar ben ik veel te vervelend voor. Ja, mee je dat nou? <laughs> <laughs> nee, dus uh, nee, mijn vriendin die werkt bij een deurwaarderskantoor. Dus ja, mocht het... Uh, Zelf toepasselijk ja, Precies, mocht het, uh, mocht het nog net even niet lukken... dan uh, krijg ik misschien nog wat uitstel van betaling. En <laughs> ja, we gaan er iets heel moois van maken. Dus, uh, wat ja. gaan je ervan maken? Wat voor plannen heb je? Nou, wa waar we eigenlijk bekend op staan... en wat wij uh, leuk vinden om te doen... is uh, om een uh, ja, compleet verzorgde avond voor mensen uh, uh, uh, te regelen. Dus ja, als je bij ons binnenkomt... dan kun je uh, natuurlijk eerst gewoon een lekker drankje doen. Um, en vooral uh, heel lekker eten en ook lekker natafelen. We proberen daarin gewoon heel gasvrij te zijn... En uh, ja, te zorgen dat iedereen welkom is. Dus, dat zijn ja. jullie ook, ja. Nou, dankjewel, Gerry. Leuk om te horen. Ja. Ja. Nou, nou kan ik me voorstellen, in de zomermaanden eh, en voorjaar... Eh, dan zit je automatisch vol. Want alle ja. mensen naar Park die komen bij jou langslopen... en die denken, hup, naar binnen toe, hou ja. je eten of naar het strand. Jongens, voordat we met de trein teruggaan, gaan we bij jou lekker eten. Ja. Kan ik me voorstellen. Maar de wintermaanden zijn meestal de moeilijkste maanden. Ja, dat klopt, ja. En dan is het aantrekkelijk als jij iets kan regelen voor een hele avond wat gezellig is en goed eten. Ja, dat klopt inderdaad. En dat zijn inderdaad dingen waar we over nadenken. Um, en uh, ja, wat inderdaad in de zomer is het gewoon natuurlijk overal heel druk en is het uh, altijd heel gezellig overal in Zandvoort. Um, en wat we eigenlijk nu gemerkt hebben, ook wat Gerry net uh, terecht opmerkt, is dat we misschien niet zo bekend zijn in Zandvoort. Um, maar dat we daar misschien nu uh, meer aandacht aan kunnen geven. Uh, en bijvoorbeeld ook in de wintermaanden ja, een leuke verzorgde avond kunnen regelen. Misschien met wat live muziek, zodat iedereen lekker kan, kan zitten, uh, tafelen en vooral lekker uh, ja, naborrelen. En dat is wat we, ja, wat we willen gaan doen in ieder geval, ja. En het is ook een geschikte ruimte, want dat heb ik zelf meegemaakt. Ja. Voor feesten, partijen, ja. heb je een receptie van een trouwerij, dan kan je daar makkelijk terecht. Ja. En dan kan je, de hele zaak, ja, zin. Zin. kan je de hele zaak afhuren. Ja, dat is uh, zeker mogelijk. We hebben uh, in het verleden al bruiloften gedaan inderdaad. Ja. Uh, we doen veel verjaardagen. Uh, we hebben een aantal keer iets ook met de Britsclub uh, in Standvoort gedaan. Uh, ja, dat zijn gewoon leuke, leuke partijen. En uh, dat vinden we ook heel leuk om te verzorgen, zeker. Ja, ik, ik leg hem maar even voor hoor, om de hele tent af te huren. Als jij een trouwerij hebt of een feestje hebt, dan ja. is dat mogelijk. Dat is gezellig, dat, uh, ja. we hebben het ook gedaan. Ja, nou, heel leuk dus... Hoe is het bevallen? Uitstekend, zeker. <laughs> <Ja, uitstekend, laughs> ja, het eten prima, maar vooral ook de ambiance daar, dat, de gezelligheid. En in de zomer ja. is het ook zo leuk, want dan zit je buiten. Hè, en dan alle deuren zijn open ja. en dan is het prachtig weer. Nou, dan, dan lijkt het net alsof je in het buitenland uh, zit. Ja, ja, dat, die, die, ja. die, dat vind ik altijd. Dan. Ja, dat vind ik zelf ook ja. inderdaad. Ja. Uh, nog extra leuk om dan ja. te werken ook natuurlijk. Alle ja. deuren lekker open, ja. mooi terras buiten. Ja. En uh, ja, lekker genieten. Ja, ik zou het liefst daar een, een, een parkeerplaats voor de auto willen hebben daar, maar ja. daarachter. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Dat mag niet, nee. hè? Nee. Nee, dat, je mag wel bevoorraden, maar je auto daar neerzetten, dat... Nee, dat, uh, dat kan inderdaad niet. Maar uh, nou, een stukje lopen is ook niet heel erg. <laughs> nee, en, en vooral voor de mensen met de trein is dat ideaal? Dat, uh, dat is inderdaad ideaal, ja. Een aanlooproute nu? Uh. Ja, inderdaad. Ik kan ook uh, ja, voordat je de trein pakt even snel wat eten... of juist uh, gewoon lekker zitten en de hele avond uh, ja. Ja, lekker genieten. Ja. Of afhalen is ook mogelijk. Maar Gerry, jij bent de vaste klant? Ik heb hem als... Nou ja, als, ja. <laughs> dat is het geijpte verhaal weer. Als klein jongetje, en zijn zus uh, leren kennen. Ja. En nu uh, nog? <laughs> ja, ja. En, nou was, en ja, sinds die ja, tijd ik. Uh, kom, ik, kom ik. En nu ja. zit de directeur tegenover En nu zit de directeur hier, ja, ja, ja. ja. Leuk toch? Ja, zeker. Heel leuk. Bedankt voor de uitnodiging ook. Ja, natuurlijk. Ja. En als mensen dit allemaal horen en die zeggen: van Ik ga het proberen, ik wil er naartoe. Ja. Het adres is passage 6 tot 10. Ja. Dat heb ik goed, hè? Dat uh, klopt. Als mensen willen reserveren, want dat is wel noodzakelijk nu... want alles zit hartstikke vol. Ja. Uh, reserveren, telefonisch. Uh, dat kan telefonisch. Dat uh, is? 06-46-436-135. Nog een keer. 06... 46... 436-135. Ja. 436. ja. 135. ja. Of, uh, maar ook... ik heb ook een ander telefoonnummer. Ja, dat is het telefoonnummer van mijn vader... Die mag ook gebeld worden. Oh Kijk, en dit is zo'n mooi nummer, mensen. Dat onthou je allemaal. Dat is gewoon Zandvoort, 5-7. En dan is het 13-8-13. Ja. 5-7, 13-8-13. Dan krijg je de vader aan het woord. Ja, die, zet, die, die... En die zegt, wat moeten jullie? Je moet mijn zoon bellen. Nou, ja, dat zegt en dat die, is ja. 06. 46, 43, ja. 61, 35. Ja. Maar ik neem aan dat je vader zo makkelijk is. Ik noteer het wel even. Waarschijnlijk zal ik, ik dat dan doen, wel doen. Ik denk ja. Je het zeker <laughs> weten. <laughs> ja. Maar het is verstandig om te reserveren, want ja. het zit vol. Ja, het zit vol. Het is, ja. het is hartstikke goed. goede keuken. Ik kan het iedereen aanbevelen. Kijk, dat Echt? bedoel ik. Passage 6 tot 10. En de zaak heet Le Grand Prix. Nou, wat willen we met de Grand Prix? Dan ga je toch lekker daarna afloop eten? Wat dacht je? Ja. Als we ooit een Grand Prix krijgen, maar ook... Als je nu kijkt naar de Grand Prix, uh, we krijgen nu Rusland, geloof ik. Ik zit eraan te komen, F1. Ja. Nou, daarna eten bij jou ja. in Grand Prix-stijl. Goed idee. Ik vind het geweldig. Ik ben blij dat er weer zo'n goede zaak is. Wat ben je verder nog van planten gaan doen aan de keuken? Aan extra gerechten, want ik zie verse vis, pizza, pasta... Maar ze hebben al zoveel, Pieter. Speerrips. Ja, ja be beperken dan tot een paar hoofdgerechten die zegt van, ja, dat is mijn specialiteit. Sperrips zijn heel lekker. Onze sperrips staan we al uh, heel lang bekend om. Uh, en daarnaast het uh, do. Hoe doe je dat? Hoe maak je de goede sperrips? Ja, dat, is, dat uh, ga ik vertellen. van de kok. <laughs> maar die moet je, je weken in in, of dagen in, in de saus laten marineren en dergelijke. Ja, zo kan het ook. Nou, hoe doe jij het? <laughs> Ja, ik moet het een keertje <laughs> proberen en dan misschien. even een blik in de keuken hebben. Ja. Hoe doe je dat, die sperps? Nou, ja, ze hebben hele goede koks, hè? Ja. Hè, toch? Dat, dat ook, uiteraard. Ja. En we hebben. Uh, sperps is uh, je ja, oude receptuur. Dat uh, heeft mijn vader uh, bedacht al. Uh, ja. Van Eetcafé Santé zelfs nog. Dus dat is sinds 1995. Ik hoorde wel eens ontbijtkoek erbij uh, doen. Ja, dat doen we er ook niet bij, nee. nee, nee. We hebben wel wat andere ingrediënten. Ja, ik, ik probeer er gewoon wat uit. Je dat er niet dat uit, hoor. Nee, we krijgen het niet uit. Het is sachet. Oh, is dat sachet? Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Oh, ja. Het is een ander restaurant. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Goed, welke verse vis heb je? Uh, Zandfilet, kabbaljauwfilet, uh, Noordzeetong, sliptong. En die haal je elke morgen, bestel je die in Hermuiden? Hermuiden, Muiden Ja. En die, die wordt vers bezorgd en die maken we vers klaar. Ik denk uh, is volgens mij ook een groot uh, fan van, uh, van de vies. <laughs> dus, uh, ja. En wijnen? Wat voor wijnen? We werken samen met een uh, um, wijnleverancier uit Nieuw-Vennep. Dus is ook een leverancier van uh, onder andere de Bokkendorens. Uh, nou, ja, dan zit je wel goed. Dus daar zitten we zeker goed. Uh, maar dat dus. zijn wel hele dure wijnen dan? Uh, flesje wijn uh, 17 euro. Uh, dat is de huiswijn. Uh, tot uh, uh, volgens mij 25 euro. Dus het zijn... Uh, ja, goede wijnen, die ergens anders misschien voor twee, drie keer zoveel verkocht worden. Maar we, ja, we hebben een mooie Dat is heel schappelijke betaalbaar, hè? Ja. Ja. ja. En andere alcoholdranken ook allemaal beschikbaar? Ja, zeker. Alle soorten bieren beschikbaar? We hebben Heineken Wars zijn op de tap. En Corona uh, uit flesjes. Uh, lekker wit biertje hebben we. Dus, uh, van alles en nog wat. Rosébier. bier. En we inzetten in nu momenteel die hele hetze of toestanden over scharrenhoff. of dan, ja. Of zoiets. ja. Uh, Zandvoorts, bier. Zandvoorts bier. Heb bier. Oh. Hebben jullie dat ook? Uh, nog? Nee, nog niet. Nou. Maar is dat... Uh... Ja, ik weet het niet. Het is uh, schuilhop. Het is gemaakt door koppen bier heet het. bier. <laughs> nou. Ja, en, uh, maar goed. Nee, dan moet voor de zomer waarschijnlijk. Dan moet ze naar jou toe komen om Zeker. dat eventjes aan te bieden. Ja. Um, ik denk dat we een heleboel nu weten van Le Grand Prix... en enthousiast zijn geworden. En dat we iedereen oproepen om daar langs te gaan... Telefoon reserveren is 06-46-43-6135. En uh, mocht u dat vergeten zijn... dan zeg ik 57-13-813. Ja. 57-13-813. Wat een mooi telefoonnummer. Uh, Scherf, die uh, wil u graag ontvangen. En wees welkom daar in deze ambiance van Le Grand Prix. Dankjewel voor uw komst. Dank je wel. Dankjewel, Dank je wel, sheriff. Ik zie twee mensen op het strand, vlak bij het water, hand in hand.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 Ik ben mezelf even niet, maar dat komt zo meteen weer verder. We gaan eventjes nog praten over de agenda voor de ja. komende dagen, Ja, we hebben nog tot en met... Uh, dan moet ik even goed de microfoon. Tot en met uh, 7 mei nog de expositie This is China in het Zandvoets Museum. Dat is echt een prachtige tentoonstelling. Tot en met 26 april de expositie Bloemen Aquarelle... van Suzanne Laan bij Pluspunt. En tot en met 17 september... Ja, de Art Boulevard die is vorige week, weekend niet doorgegaan. Nee. Vanwege het slechte weer. Maar zij lopen de hele zomer. Komt ben, er. Ik ben benieuwd. Wat er komt. In het ieder is... geval komen er, zijn er al palmbomen geplaatst. Die komen, hè? Ja, en, die staan en de, er al. En de kiosken. Ja, nou dat weet ik niet. Maar de, ik al. heb de, de palmbomen al gezien. Oké, okay, nou gezellig. Ja. Uh, en, maar ja, goed, dat, dat, uh, dat zien we dan wel wat, het, uh, wat er komt. Vandaag en morgen is Vintage uit Zandvoort gaan naar parkeerterrein Zuid. Ja. Uh, staat er al helemaal vol met oude busjes en voor fietsen en dergelijke. Het is zwart van het volk daar. Leuk, het is ja, leuk gezellig. Is... Ja. Dan hebben we uh, morgen de Bimmer World op circuit zandvoort. Ik weet niet wat het is. Maar... als soort auto-type, uh, okay, volgens mij. Nou, dus Ik ben ook geen We uh, horen het wel. Dan uh, hebben we ook morgen een Fast and Furious fan event. Is ook zoiets? Is ook zoiets. Ja, nou, <laughs> Heb je zin? gaan er naartoe. En morgen hebben we natuurlijk de Classic Concert. Daar hebben we het net over gehad. Aanvang 3 ja. uur, entree 5 euro. Ja, en dan is er het culinair rondje strand. Maar ja, dat is volgeboekt. Het is uh, zo'n succes. Jammer. Jammer, we kunnen Moet je er niet meedoen. Mee ja. Nou, dan gaan we naar volgende week. De 26e. Dat is de dag dat alle koninklijke onderscheidingen worden verstrikt. Nou, we moeten Zit afwachten. jij er ook bij, Pieter? Nee, ik heb hem ooit een keer gehad. We moeten ok. afwachten of iemand uit Zandvoort ook... Mensen zijn, het is al ongetwijfeld. Nou, we wachten het af. Ja. Dan gaan we de Koningsnacht in bij Laurel Hardy, vanaf ja. 8 uur. Ja. En dat wordt dan veel oranjebitter drinken. Ja, en dan de, natuurlijk de, de Koningsdag, hè, de, de dag erop uh, ja, met de Vrijmarkt. Met de Vrijmarkt vroeg allerlei, in de ochtend. Voor de kinderen allerlei leuke activiteiten. Nou, dat wordt weer een dag van oranjebitter. <laughs> en dan gaan we naar 29 en ja. 30 april. De historische zon voor het trofie ja, op Exegui. Altijd een leuk evenement. Af, we gaan ja. afsluiten dan, hè? Uh, ja. ja. Nou, dan uh, hebben we... Ten slotte gaan we bedanken Dolly. Die... Ons, Dolly heeft ons geholpen. Ja, die... ja heel graag gedaan, Dankjewel Dank hoor. je wel, Dolly. <laughs> dank je wel. Voor het de muziek heeft gedaan. Ja. Nou, en dank we je bedanken... Wel.